12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Schaf kortingen 65-plussers af, zeggen top-economen. Rabobank schrapt nog meer banen. En het CDA wil oprichting kredietunies makkelijker maken. Het weer, van tijd tot tijd schijnt de zon, maar zijn ook wolkenvelden. Later vanuit het noordoosten regen. Het is 12 tot 15 graden. Morgen overwegend droog, met soms wat zon. En het wordt dan 12 tot 15 graden opnieuw. De kortingen voor 65-plussers moeten worden afgeschaft. Dat zeggen topeconomen Barbara Baarsma en Henriette Prast in Trouw vanochtend. Volgens de economen moet niet langer de leeftijd, maar het inkomen als maatstaf gelden voor kortingen voor bijvoorbeeld theaters, musea en bioscopen. Mevrouw Prast, goedemiddag. Goedemiddag. 65-plussers hebben geld genoeg. 65-plussers hebben geld genoeg. Althans, als groep hebben ze niet minder geld dan 65-minners. Integendeel. Maar uh, toch vindt u dat die kortingen onterecht zijn? Ja, dus ja, ik vind, kijk, je, je geeft kortingen en in feite subsidieer je daarmee dan bezoek, hè, de toegang. Ja. Uh, die zou je om twee redenen kunnen geven. Je vindt dat mensen meer van iets moeten uh, gebruikmaken. Ja, dat gebeurt niet volgens u. Je vindt u? dat de bevolking meer van cultuur gebruik moet maken. Prima. Maar dan moet je dus uitleggen waarom je vindt dat 65-plussers meer van cultuur moeten gebruik maken en 65-minners niet. Nee, dat, dat, zien, dat zien wij niet waarom dat zou moeten gelden. Ja, de ge waarom... gedachte is om mensen, dat mensen in ieder geval de deur uit gaan. Ze zijn klaar met werken, zitten thuis en kunnen voordelig in ieder geval met de bus bijvoorbeeld naar een museum. Ja, ja. Uh, kijk, als je het hebt over de deur uitgaan en je wil dus, uh, voorkomen dat ouderen in een iso isolement raken, dat is een beetje het, uh, uh, wat, wat u daarnet zegt... Ja, dat vind ik ook. Alleen, het, dat, daar is niet een financiële prikkel voor nodig, want ze hebben geld genoeg. Maar daar is dan een fysieke uh, toegankelijkheid voor nodig. Dus als het daarom gaat, moet je zeggen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het OV aantrekkelijk is, fysiek, voor mensen die niet meer zo goed ter been zijn, om daarvan gebruik te maken? Ja. En wat je in de praktijk ziet, is dat wat dat betreft nou juist het omgekeerde gebeurt. Dat de mensen die juist wel goed ter been zijn en geld genoeg hebben naar het museum gaan... en de armere groep die slechte been is niet? Nou ja, dat, dat, dat ook. Maar wat ik meer bedoelde te zeggen is... Uh, als je met het OV wil, dan moet je steeds beter ter been zijn. Dus eigenlijk jonger. Want alle stations daar zie je alleen nog maar staanplaats, uh, horeca. He, dus als je wat ouder bent, dan kan je daar eigenlijk niet meer goed rondlopen. Ja. Of niet, liever gezegd, je kan niet zitten. Uh, de metro vervangt de tram. Nou, er zijn veel minder metro dan tramhaltes. Dus ouderen of mensen moeten verder lopen of meer overstappen. Dat is een fysieke beperking. Dus als je het hebt over... Je wil uh, mensen die ouder zijn uh, helpen om de deur uit te komen... Dan moet je dat op die manier doen, want geld is niet de belemmering. Is niet de reden dat ze de deur niet uitkomen, want dat hebben ze. Maar toch pleit u wel voor in ieder geval een, een inkomensafhankelijke korting? En kijk, als je korting geeft, omdat je zegt mensen moeten financieel in staat gesteld worden om gebruik te maken van bepaalde voorzieningen, zoals OV en cultuur, dan moet je zeggen: nou dan moeten we het dus geven. Aan degene die er financieel het minst goed voor staan. Maar dat is wel een ingewikkeld systeem en misschien ook een duur systeem. Want dat moet je dan uitzoeken. En nu hoef je alleen maar naar iemands identiteitsbewijs te vragen. En dan zie je hoe oud iemand is of die er recht op heeft. Maar je kan toch uh, mensen een pas geven op basis van het inkomen wat ze hebben? En met die pas gaat iemand naar het museum. Maar dat, dat... We gaan er niet het museum vragen om inkomens te controleren, Dat zou onwerkbaar zijn. Nee, tuurlijk. Maar, maar. ook, ook voor de, de overheid... is Met van inkomen geef je een pas. Ook voor de overheid kost dat geld natuurlijk om dat eh, echt persoonsgebonden vast te stellen. Nou, dat lijkt me. Ja, dat kost geld. Hoeveel, hoeveel zou dat kosten? Je weet toch bij de belastingen wat iemand aan belasting betaalt, je weet toch of iemand een uitkering heeft. Nou ja, uit het verleden weten we dat dat wel eens vaker mis is gegaan eh, met die inkomens. Maar dat, nou dat is goed, een ander stel verhaal. Stel dat je dat. We hebben natuurlijk twee betogen. Het een is, schaf het leeftijdscriterium in het geven van korting af. Het andere is, als je bezoek wil stimuleren. Doe dan iedereen. En als je bezoek van lagere inkomens financieel wil makkelijk maken, dan moet je het inkomens koppelen. Uw vraag is duidelijk, mevrouw Prast. Dank u wel. Graag gedaan. Bij de Rabobank verdwijnen de komende drie jaar nog meer banen dan de bank al had aangekondigd. Bij de presentatie van de jaarcijfers eind februari kondigde de Rabobank al aan dat er 6000 banen zouden verdwijnen. Maar dat worden er zeker meer. Van de huidige 28.000 arbeidsplaatsen moeten er over een paar jaar zo'n 20.000 over zijn. En ook wordt bijna de helft van het aantal vestigingen opgeheven. Er blijven er uiteindelijk minder dan 500 over. De bank trekt de komende jaren zo'n 100 miljoen euro extra uit voor investeringen in mobiel bankieren en automatisering. Veel klanten komen nauwelijks meer bij de bank. Het wordt voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf steeds moeilijker om geld te lenen bij die banken, want banken doen dat steeds minder. Het CDA komt daarom met een nieuw wetsvoorstel. Het oprichten van een kredietunie moet makkelijker worden gemaakt, zodat MKB'ers minder afhankelijk worden van banken. Hans Bieseuvel, voorzitter MKB Nederland, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat vindt u van het plan? Ja, ik begin het met een uitstekend plan. Ik ben er heel erg blij mee. Want het is wat u zegt, uh, mkb-ondernemers kunnen moeilijk terecht bij de bank op dit moment. En uh, ja, veel ondernemers zijn heel ambitieus. Die willen investeren, die willen vooruit... En uh, ja, ieder alternatief is meegenomen. En ik denk dat een de kredietunie een uitstekend alternatief kan zijn voor, uh, voor MKB-ondernemers. En zo'n kredietunie, hè, dat betekent dat bedrijven per sector of regio dan zelf geld in een pot moeten stoppen. En dat kan dan gebruikt worden voor leningen. Is dat eigenlijk haalbaar? Ja hoor, het is uh, eigenlijk een heel oud idee. Hè. De Rabobank is eigenlijk zo begonnen. Hè. Dat is een coöperatieve ja, bank. Ja. Het is eigenlijk een soort coöperatie. Uh, er zijn nu een paar kredietunies als een soort pilotproject... Uh, nou, er zijn oude ondernemers bijvoorbeeld in de bakkerijwereld. die dan geld beschikbaar stellen voor startende ondernemers. En dat vind ik een geweldig mooi principe. Dus lijkt me een uitstekend alternatief. U heeft er geen vestzak-broekzak idee bij? Ja. Nee, absoluut niet. En laten we heel eerlijk zijn. Kijk, de, de Nederlandse economie eh, draait gewoon op het MKB. Nou, krediet, kredietverlening, financiering voor het MKB. is de olie in de raderen van de Nederlandse economie. Dat hebben we heel hard nodig. Dus die kredietunies kunnen daar een uitstekende bijdrage aan leveren. En u denkt ook dat zeg maar, de, de rijkere bedrijven, hè, want daar moet het dan van komen... Hè, bedrijven die het wat breder hebben, dat die daar wel uh, toe geneigd zijn... om zo'n stap te zetten, om zoiets op te zetten? Absoluut. En nogmaals, het, is, het klinkt nieuw... maar de Rabobank is er uh, opgebouwd, zeg maar... op het idee van de coöperatie. En dat heet dan tegenwoordig een kredietunie... maar het komt op hetzelfde uh, principe neer. Dus het lijkt mij een uitstekend uh, uh, alternatief. Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB Nederland. Dank u wel.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 In Nederland wordt geprotesteerd in Amsterdam, Den Haag, Wageningen en Bergsenhoek. De Partij voor de Dieren doet ook mee aan een mars. Volgens de topman van Monsanto zijn de demonstranten blind... voor de wereldwijd groeiende behoefte aan betaalbaar voedsel. In de voorstad van Stockholm zijn vanochtend in een uurtijd 21 auto's in brand gestoken...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 Bij een onderzoek in een laboratorium in Japan zijn radioactieve stoffen weggelekt. Vier medewerkers hebben de stoffen ingeademd... maar de hoeveelheid zou niet schadelijk zijn voor hun gezondheid. Het gebeurde donderdag in een nucleair onderzoeksinstituut ten noorden van Tokio. Zo'n 50 medewerkers die in een ander deel van het gebouw aan het werk waren... worden nog onderzocht. Stoffen zouden via het ventilatiesysteem ook buiten het gebouw zijn beland. Inmiddels zouden de stralingswaarden in en rond het pand weer normaal zijn.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 In Boekel in Noord-Brabant is vanochtend een auto een huis binnengereden. De bewoners van het huis waren niet thuis. Twee mensen in die auto die raakten ze gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De politie. Het huis staat in een flauwe bocht. En uh, waarschijnlijk is uh, de persoon de macht over het stuur verloren en uh, naar binnen gereden en staat, uh, staat in het huis. En op dit moment is de brandweer bezig om, uh, om de gevel te stutten. De politie onderzoekt of de bestuurder heeft gedronken. Kort. Braziliaanse talent Neymar speelt volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk in Europa. Hij mag vertrekken van zijn club Santos. Barcelona en Real Madrid zouden interesse hebben. Barcelona zou 28 miljoen euro hebben geboden. En er was al eerder interesse in de 21-jarige aanvaller. Maar de club wilde hem nooit laten gaan. Maar nu wel dus. Nederlandse Basketbalbond heeft een zware financiële tegenvallen te verwerken gekregen. De bond boekte over 2012 een tekort van 700.000 euro... waarmee het reeds negatieve saldo nu 850.000 euro bedraagt. Bestuur en de directie zijn inmiddels begonnen om de bond weer financieel gezond te krijgen. Maatregelen die daarvoor nodig zijn worden volgende maand gepresenteerd... bij de Algemene Vergadering van de NBB volleyballers Sofie van Gestel en Madeleine Meppelink... hebben bij het Grand Slam-toernooi in het Argentijnse Corrientes... de kwartfinales bereikt. Ze wonnen van het Braziliaanse tweetal Maestrini-Barbara. Bij de mannen bereikte Brouwer-Milsen en Spijkers-Varenhorst de tweede ronde. Er is verkeersinformatie in Den Haag bij de AWB Edwin Gerdersen. Op de A6 van Lelystad naar Muiden is een ongeluk gebeurd. Bij Almere staat 6 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht... En het verkeer moet het hele weekend rekening houden... met vertraging op de A12 van de Haag naar Utrecht. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen Nieuwebrug en Harmelen. Staat nu 8 kilometer file. Twee van de vier rijstroken zijn daar dicht. Verkeer van Den Haag naar Utrecht kan beter omrijden via Amsterdam... en verkeer vanuit Rotterdam kan beter omrijden via Gorkum. Er is ook vertraging bij de spoorwegen. Tussen Kuik en Boksmeer ligt het treinverkeer stil na een aanrijding. De vertraging is meer dan een uur. Belangrijkste nieuws. Top-econoom Prast pleit voor het afschaffen van de kortingen voor 65-plussers. Niet de leeftijd, maar het inkomen moet bepalend zijn, vindt ze. De Rabobank schrapt nog meer banen. Van de huidige 28.000 arbeidsplaatsen... moeten er over een paar jaar zo'n 20.000 over zijn...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 Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO. Max van Wezel. Een hele goede zaterdagmiddag en welkom bij Argos... het onderzoeksprogramma van de publieke Omroep. Ik heb mensen gesproken, ik denk dat ik er ongeveer 20, 30 van heb gesproken... die in de vreemdelingendetentie hebben gezeten... waarbij het IND en de DTNV geprobeerd hebben om ze uit te zetten. Is niet gelukt. Uh, voorzitter, mensen hebben jarenlang geprobeerd om terug te keren. Maar door of het niet uh, meewerken van het land van herkomst... of het weigeren van identiteit, zijn mensen hier nog. Ja, en dan kunt u wel zeggen dat ze terug moeten. Maar wat doen we als ze niet terug kunnen? Afgelopen woensdag ging het stevig toe in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie kreeg kritische vragen... over het door hem gewenste strafbaarstelling van illegalen. U hoorde net Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie... en de IND, die hij noemde is de Immigratie- en Naturalisatiedienst... en de DTNV, de Verwante Dienst, Terugkeer en Vertrek. Niet alleen de strafwaarstelling kwam aan de orde in de Kamer... ook kwamen de vragen over de zorgvuldigheid waarmee die IND te werk gaat bij het beoordelen van verhalen van asielzoekers. En daarover ga ik vandaag in Argos praten met drie prominente gasten. Te weten de nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer, welkom. Mark Wijngaarden, vreemdelingenadvocaat... en hij was onder meer de advocaat van... Alexander Domatov, de Russische asielzoeker... die eerder dit jaar zelfmoord pleegt. En de derde gast is Jasper Kuipers... adjunct-directeur van Vluchtelingenwerk. Fijn dat u er bent allemaal. We hadden heel graag iemand van de IND aan tafel gehad. We hebben ook een I.N.D. er bereid gevonden hier te komen. Een hoor- en beslisambtenaar namelijk. Maar hem werd door de afdeling voorlichting een verbod opgelegd... om hier aanwezig te zijn. De IND liet vervolgens weten... graag haar kant van het verhaal in Argos te willen vertellen... maar gisteren... Kon konden ze helaas niemand vinden die dat kon doen. Nou, best jammer zullen we maar zeggen. Laten we even op de actualiteit uh, ingaan eerst. Volgens cijfers van die IND zijn er op dit moment nog zeven hongerstakers... waaronder ook vier doorstakers. Illegale zijn nu al weken in honger en doorstaking... tegen het regime in de detentie. Uh, wat is uw oordeel, meneer Brenninkmeijer, eigenlijk over die honger en doorstaking? Nou ja, op zich vind ik, uh, het is natuurlijk een heel drastisch middel. Honger en dorst zeker. Uh, en uh, het is ook een legitiem middel... Gelet op het feit dat ze zich primair richten tegen de omstandigheden waaronder ze gedetineerd zijn. In ons rapport van augustus vorig jaar zijn we uitvoerig ingegaan. Mede op basis van bevindingen van andere organisaties. Wat staat er in het rapport? Dat, dat de vreemdelingendetentie niet humaan is. En dat het ook een geestdodende situatie is waar mensen in zitten. U zag die hongerstaking wel aankomen met andere woorden. Nou, ik vind het niet vreemd dat men dat doet. Zeker niet. Nee. Vanmorgen stond in de Volkskrant trouwens een uh, verhaal van onder andere een hoogleraar uh, neuropsychologie... die ook aangeeft dat als je mensen in zo'n beperkte omstandigheid uh, plaatst... dat het ook aantoonbaar is dat je zeg maar, je hersenen ook inderdaad afstompt. Hè? Dus dat geestdodende, dat is niet zomaar een woord. Het is ook feitelijk uh, zeg maar wat, wat met mensen gebeurt. Meneer Wijngaarden, een van de dingen waar de discussie zich de afgelopen dagen op toespitst... is de vraag of de overheid die honger- en dorstakers dwangvoeding mag geven... om ja, de, de staking te breken, zeg maar. TV uh, heeft advies gevraagd aan de Raad van State... en die, die heeft inmiddels antwoord gegeven... het mag dwangvoeding wat vindt u daarvan? Ja, nou, het is de, denk ik in, niet in de eerste plaats een, een juridische, maar vooral een medisch-ethische kwestie. En uh, het advies van de Raad van State komt er natuurlijk wel op neer dat mensen uh, het uh, zelfbeschikkingsrecht over hun eigen lichaam wordt ontzegd. En dat gaat wel buitengewoon ver. Ik vraag me af of je daar in een procedure. Um, uh, of dat in een procedure overeind zou blijven. Maar de Raad van State is namelijk hoog, kan ik u verzekeren. De Raad van State is hoog, maar er zijn andere rechters. En uh, ik denk dat met de hongerstaking. op het moment dat het om uh, dwangvoeding gaat dat de kortgedingrechter wel eens de laatste zou kunnen zijn... die zich daarover uitlaat en niet de Raad van State. Maar moet je mensen dan maar dood laten gaan? Want dat is het alternatief. Als ze helemaal uh, bewust zijn van hun keus... daarachter staan, in staat zijn om hun eigen keus te maken... en dat is waarvoor ze kiezen... dan uh, is de vraag of je als overheid daarop in mag grijpen. En ik uh, betwijfel dat ten zeerste. Wat vindt u daarvan, meneer Brenning-Meijer? Ja, het is een lastig evenwicht. Ik zal niet, niet over het oordeel van de Raad van State heen gaan. Um, het is natuurlijk zo dat het zelfbeschikkingsrecht van mensen buitengewoon belangrijk is. En het, uh, het wordt een beetje vreemd wanneer je uiteindelijk zou zeggen... Uh, het feit dat iemand uh, zo ver gaat met dorststaken en hongerstaken... dat hij het leven laat vormt een reden om hem alsnog... En daar zit inderdaad een medische beoordeling achter. Dat zegt de Raad van State overigens ook. Hè. Een medische beoordeling moet plaatsvinden. En niet een oordeel op basis van... we zijn het er niet mee eens dat u staakt. Ja. Meneer Koud, wie zou het laatste woord moeten hebben... bij zo'n uh, hongerstaking? De, de asielzoeker, de IND, een arts? Ja, een, een lastig dilemma. Ik denk inderdaad ook uh, als, het, als de asielzoeker... op een gegeven moment niet meer bij bewust zijn... Is dat dan, dan is dat een medisch vraagstuk... Uh, maar ja, dat we het zover laten komen met elkaar, dat is eigenlijk het punt. Deze mensen grijpen naar dit middel. Uh, dat is een teken van onmacht, van, van, van machteloosheid, van wanhoop... om te protesteren tegen het feit hoe zij behandeld worden. Ik denk dat we het daarover moeten hebben... en dat we eigenlijk moeten voorkomen dat we in deze situatie belanden met elkaar. Nou, vergeet ja, niet, vergeet niet dat, dat uh, de hongerstaking beëindigd kan worden... door een lichte detentieregime. Het is niet zo dat die mensen direct een verblijfsvergunning eisen. Ze willen af van die onmenselijke detentie. En dat is iets wat de overheid uh, vrij makkelijk kan doen. Ja, maar ze doen het niet... Nee, dat is een keus. Dan... Waarom doen ze dat niet, de overheid? Omdat uh, de overheid, denk ik, bang is dat de afschrikwekkende van, uh, werking van vreemdelingendetentie er dan vanaf gaat. Overigens heeft, Kijfer, de, overigens heeft de staatssecretaris, aangegeven dat, hij in, uh, staatssecretaris Steven aangegeven dat hij in juni met een uh, nieuwe visie op detentie komt. En ook aangegeven dat hij het aantal uh, plaatsen in de vreemdelingendetentie wil terugbrengen, wil halveren. Dus we kijken we rijkhaltend naar uit om te kijken welke inderdaad lichtere alternatieven mogelijk zijn. Ja, ja, maar... dat, dat is ook een bezuiniging. Ook een bezuinigingsmaatregel. Hè. Gevangenissen, daar wordt ook bezuinigd. En nu hier ook. Dus het is een vrij pragmatische keuze om het aantal plaatsen te beperken. Maar eh, ja, zoveel instanties hebben erop aangedrongen dat er echt alternatieven gevonden worden. voor die vreemdelingendetentie. En dat kan natuurlijk ook makkelijk. Hè. Want het is... Hoe gaat het in andere landen eigenlijk? Er zijn landen waar, waar men met enkelbandjes werkt. Ook eventueel een financiële prikkel. Dat, dat speelde destijds bij meneer Nessa natuurlijk ook. Er werd van werd gezegd dat hij een zakenman... Ja, die zou eventueel een financiële borg kunnen betalen. Dus er zijn allerlei alternatieven denkbaar. Ja, maar nou zegt Teven, want die heeft zich hierover uitgelaten... in uh, Word Vervolgd, dat is het blad van Amnesty International... en die zegt, nou dat enkelbandjes dat gaan we inderdaad doen bij criminelen... maar bij asielzoekers kan dat niet, want ja, die mensen gaan onderduiken... Ja, dat zou je moeten uitproberen. Uh, maar ik heb zelf het idee dat, uh, dat je niet te veel argwa moet uiten... ten aanzien van, uh, van ook uh, mensen in deze situatie. Uh, de meeste zijn best coöperatief en uh, die, die zijn best bereid om mee te werken. En het allerergste is natuurlijk dat je in die geestdodende situatie... van vreemdelingendetentie wordt geplaatst en bij herhaling. Hè? Want dat is ook het probleem. Je gaat erin en weer uit. Je gaat erin en weer uit. En dat is heel zwaar belastend voor, uh, voor je psyche. Laten we even naar het goede nieuws overgaan, want dat is er ook. Namelijk, de IND is, uh, heeft gisteren haar jaarverslag voor 2012 gepubliceerd. En wat blijkt? Eigenlijk doet Nederland het relatief heel goed. Want 40% van de asielverzoeken in Nederland wordt gehonoreerd, tegenover een Europees gemiddelde van 27%. Wij zijn dus veel gastvrijer dan al die Fransen en zo. Meneer Kuipers, waarom niet iets, iets positiefs over het regeringsbeleid? Nou, dat, dat, dat kan ook positief zijn. Uh, er zijn ook positieve dingen te zeggen over de Nederlandse asielprocedure. Uh, onder andere dat het uh, vrij snel gaat en dat men snel duikheid krijgt. Dat is echt een aanzienlijke verbetering ten aanzien van hoe de situatie een aantal jaren geleden was. Uh, ja, dat erkenningspercentage, dat is iets wat ook vaak in de Tweede Kamer wordt genoemd. als argument waarom we het allemaal maar strenger zouden moeten aanpakken in Nederland. Het is heel moeilijk om dat te vergelijken. Als je kijkt naar de herkomstlanden van asielzoekers in Nederland... dan zie je dat dat landen zijn waar echt iets aan de hand is. Mensen komen uit Afghanistan, Irak, Somalië. Kijken we bijvoorbeeld naar Duitsland, is het eerste herkomstland Servië. Ja, dan kun je wel iets bij voorstellen... dat het erkenningspercentage in Duitsland lager ligt dan in Nederland. Dus zo makkelijk is die vergelijking Er komt gewoon een ander soort asielzoekers. Er komt een ander soort asielzoekers. En het is heel moeilijk te duiden waarom dat zo is. Je ziet nu het conflict in Syrië. Veel Syriërs kiezen ervoor om naar Zweden te gaan omdat daar een gemeenschap bestaat, omdat daar, omdat daar uh, migratieroutes zijn. Dus je kunt niet zo zeggen van uh, Zweden doet het zo goed met een hoger erkenningspercentage. Nee, dat heeft ermee te maken dat er daadwerkelijk uh, uh, vluchtelingen zijn met ja, een beschermingsprogramm. Die, die concentratie ah, op cijfers, er. hè? Die concentratie op cijfers, uh, vind ik ook wel gevaarlijk. Omdat uh, we in de afgelopen jaren natuurlijk hebben gezien dat er gesproken is over quota toelaten en dergelijke. En dat leidt tot, tot, een, tot een oneigenlijke toepassing van procedures. Want dan worden de procedures ingezet om die quota te halen. En dat leidt ertoe dat, dat de kwaliteit van die procedures... echt onder druk komt te staan. En als je achter de, als je achter de cijfers kijkt... dan, dan is het wat, wat beter te verklaren. Want waar het in Nederland uh, relatief makkelijk gaat... is dat uh, mensen behoren tot een groep... waarvan beleidsmatig is vastgesteld dat die voor asiel in aanmerking komen. Dus Syriërs... Um, Homoseksuelen en christenen uit Irak. Dat soort groepen die krijgen vrij makkelijk asiel. Maar op het moment dat het gaat om mensen die buiten die groepen vallen, om een echt individuele beoordeling. dan zie je dat de IND ongemeen streng is. En op die groep is het percentage echt ver onder de 27 procent. Dus de directeur van de IND. Ja, die spiegelt de werkelijkheid iets, iets te gunstig af eigenlijk? Veel te simpel vooral. M mee eens, Meneer Brenning-Meijer, dit jaarverslag is uh, te rooskleurig. Nou, ik denk dat op dit punt zou je veel meer informatie moeten hebben. En ik denk dat de informatie van onder andere Vluchtelingenwerk... en, en van, uh, van meneer Meijergaard aangeeft... dat er inderdaad heel veel vragen te stellen zijn bij dit soort percentages. Ja. Jasper Krijpers? Ja, maar wat is kwaliteit? Kwaliteit is niet een hoge kenningspercentage. Kwaliteit is dat je bescherming geeft aan degene die dat nodig heeft. En die vraag zou beantwoord moeten worden. Oké. Okay. Te veel appels en peren, tegelijk bij de IND in het jaarverslag dus. Ik ga het uh, zo met u hebben over de procedure... die een vluchteling die in Nederland aanklopt voor asiel doorloopt. De Immigratie- en naturalisatiedienst, al genoemde IND... heeft daarbij een hele moeilijke taak en een zware verantwoordelijkheid. Want als de IND een verkeerde inschatting maakt... en een vluchteling onterecht afwijst, kan dat ernstige consequenties hebben. Argos besteedde onlangs uitgebreid aandacht aan drie gevallen... waaruit blijkt hoe verstrekkend die consequenties kunnen zijn. Voor we doorpraten gaan we even luisteren naar een samenvatting. Zivko Kuzanovic is een asielzoeker afkomstig uit Servië. Gevlucht, wilde hier asiel aanvragen en dat is hier afgewezen. Hij moest terugkeren naar Servië en hij is daarna vermoord... Zijn broer was een belangrijke getuige voor het joegoslavië tribunaal... en zijn broer viel wel onder het beschermde getuigenprogramma, En Zivko Kozanovic niet. Een fragment uit de Argos-uitzending van november vorig jaar. Een uitzending waarin we op basis van het dossier van de IND... het vluchtverhaal reconstrueerden van Zivko Kozanovic... Een Servier, die op 3 april 2009 werd vermoord in zijn woonplaats Siet. Door een man die hem voor zijn vlucht naar Nederland al meerdere malen had bedreigd en mishandeld. Sivko Kozanovic had tegenover de immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, uitgebreid verteld over die mishandelingen en bedreigingen. Hij had zijn latere moordenaar zelfs met naam genoemd. Kozanovic had bewijsstukken ter ondersteuning van zijn verhaal... voorgelegd aan de IND. En de IND geloofde hem ook. Ze trok het verhaal over de mishandelingen en bedreigingen niet in twijfel. Het probleem was alleen dat de IND dit beschouwde als gewone criminaliteit. En Kozanovic daarmee afwees als politiek vluchteling. De IND zei tegen Kozanovic... dat hij maar bescherming moest zoeken bij de lokale Servische autoriteiten. Ik kan niet begrijpen... Hoe kan je een persoon die is broer van iemand... die is zo belangrijk om te oplossen die genocide dat gebeurt? Die hebben geholpen aan die internationale recht. En het is al bekend dat een hele familie van hem zit in gewaar. Hoe kan je zo iemand sturen terug naar de plek... waar hij kan verwachten, alleen moeilijkheid en op die eind dood? Dat is echt, echt, echt onbegrijpelijk. Ik heb geen woorden over dat. Mirko, een medebewoner in een van de Nederlandse asielzoekerscentra... waar Zivko Kozanovic in 2006 en 2007 heeft gewoond. Mirko vertelde in onze uitzending... waarom Zivko niet kon rekenen op bescherming van de Servische autoriteiten. Zivko was namelijk de broer van Dusan Kosanovic. En dat is een belangrijke getuige van het Joegoslavië-tribunaal... tegen Servische oorlogsmisdadigers. En daarom werd Zivko door de Servische nationalisten beschouwd als een verrader. Bij ons in Joegoslavië, hij was in het beeld zoals een verrader. Dus als iemand zo belangrijk is en dan uh, als ik niet vraag nemen op precies op die persoon nemen ze vragen op iemand van jouw familie. Dus dat je weet, hé, hey, wij laten niet uh, jou zo laten gaan. Hij was die persoon die onder geen prijs moest niet worden gestuurd naar daar toe. Volgens Thomas Spijkerboer, hoogleraar migratierecht... aan de Vrije Universiteit Amsterdam... heeft de IND een fatale inschattingshout gemaakt... bij de beoordeling van het vluchtverhaal van Zivko Kozanovic... Wat deze man zelf stelde is... ik word bedreigd uh, omdat mijn broer een landverrader is. In juridisch-technische termen zeg je... nou, hij wordt bedreigd vanwege een guild by association... vanwege een toegedichte politieke overtuiging. Dus als wat hij zelf dacht als zijn taxatie klopte... was er wel een vervolgingsgrond. Dat is de crux van dit dossier. Nou, in dat geval is het vluchtelingrechtelijke leerstuk... wat je daarop loslaat, is het voordeel van de twijfel. Dan zeg je, nou bij twijfel uh, steken we uh, niet over... In dit geval, de twijfel die er hier was... Uh, had maar beter tot asielverlening kunnen leiden. Na onze uitzending vroeg de Tweede Kamer staatssecretaris Teven om opheldering. Teven stelde dat er ondanks de fatale afloop geen fout was gemaakt. En dat de IND het verhaal van Kozanovic zorgvuldig had beoordeeld. Wel voerde Teven naar aanleiding van deze zaak... een aanpassing in, in de beoordelingsprocedure... In de toekomst moet de IND in dit soort gevallen contact opnemen... met het Joegoslavië-tribunaal om het vluchtverhaal beter te kunnen inschatten. Dat was in het geval van Zivko Kozanovic namelijk niet gebeurd. Teve weigerde een onderzoek in te stellen naar het geval Kozanovic. Hij benadrukte dat het IND-besluit in dat tijd was getoetst... door de rechter en zelfs door de Raad van State. Volgens hoogleraar Thomas Spijkerboe is dat echter geen bewijs... dat er geen fout is gemaakt. Die hebben allemaal dezelfde afweging gemaakt als de IND. Die vraag is niet scherp genoeg aan de orde geweest. Bij de Raad van State weet je het helemaal niet... want dat is zo'n eenregelige uh, verwerping van het hoge beroep. Bij de rechtbank kan je zien dat de rechtbank dat, dat niet scherp heeft beantwoord. Van, is er in dit geval een verband? Het verband wat de man zelf legt... kan dat er zijn, ja of nee? En dan is er de zaak van Alexander Dolmatov de 36-jarige Rus, die werkzaam was in de Russische wapenindustrie... en na deelname aan een demonstratie tegen de regering... zijn toevlucht zocht tot Nederland. Dolmatov verhing zich op 17 januari dit jaar... in het detentiecentrum Rotterdam... waar hij ten onrechte zat opgesloten om uitgezet te worden. Dolmatov was namelijk rechtmatig in Nederland. Hij was in beroep gegaan tegen de weigering van de IND... om hem te erkennen als vluchteling. Maar toen hij in suïcidale toestand zelf de politie belde, ging het helemaal mis. In het informatiesysteem was niet opgenomen dat Dolmatov in Nederland mocht zijn. En daarom stapelden zowel de politie als de IND als de medische verzorgers fout op fout. De IND had Dolmatov afgewezen omdat hij in Rusland niet veel te vrezen zou hebben... Hij had hoogstens een boete van 500 roebel kunnen krijgen. Omgerekend 12,50 euro. En hij was nog niet eens officieel aangeklaagd. In Argos van 18 januari stelde de advocaat van Dolmatov, Mark Wijngaarden... dat de afweging van de IND van geen kant deugde. Nee, dat is ook niet de sanctie die uh, Alexander Dolmatov redelijkerwijs kon verwachten. De reden dat hij is gevlucht ligt eigenlijk vooral in een de demonstratie op 6 mei 2012... ...bij het Bolopnaya-plein, een massale demonstratie. En de reactie van de overheid in Rusland op die demonstratie... ...die kenmerkt ook de omslag die er in Rusland is geweest... ...ten aanzien van het optreden tegen de oppositie. Voor deelname aan die speciale demonstratie... ...zijn tussen de 15 en de 20 mensen gearresteerd. Een groot deel daarvan zit nog in voorlopige hechtenis. En de eerste is inmiddels ook veroordeeld... ...en dat is tot de gevangenisstraf van 4,5 jaar. Dus ik denk niet dat een boete van 500 roebel uh, een redelijke verwachting is voor wat Alexander Donnetoff te wachten staat bij terugkeer. En de IND die wist dat niet? Nou de IND zei van voor 6 mei 2012 kreeg je voor dit soort activiteiten een boete van 500 roebel. Die heeft uh, Alexander Donnetoff ook vaak gehad. En de IND heeft zich uh, niet gerealiseerd of niet willen realiseren dat dat na 6 mei 2012 in Rusland vast veranderd is. De zelfmoord van Dolmatov deed veel stof opwaaien. Ook omdat deskundigen betoogden dat de problemen in de zaak geen incidenten waren... maar dat de hele asielketen niet goed is geregeld. Teven bood zijn excuses aan. Maar dat voorkwam niet dat zijn positie zwaar onder druk kwam te staan door deze zaak. In een urenlang debat hield Teven vol dat er van structurele fouten in de asielketen geen sprake was... maar dat er wel dingen zijn die beter kunnen. Ik heb gezegd dat we ook aan cultuurverandering moeten doen. Dat we ook trainingen moeten geven. Dat heb ik net ook aan mevrouw Voortman gezegd. Dat zijn zaken die je moet aanpakken. En ambtelijke onverschilligheid, als die op bepaalde momenten... en die zie ik zeker in deze zaak, waar de heer Schouw over sprak... dan moeten we dat tegengaan. En dan moeten we daar verbetermaatregelen op zetten. En dan moeten we zorgen dat mensen dat niet doen. En dat ze betrokken zijn bij hun werk. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Door de steun van de twee regeringspartijen, VVD en PvdA... overleefde Teven een motie van wantrouwen. Precies in de week waarin de politieke druk op staatssecretaris Teven het grootst was... ging in het asielzoekerscentrum in het Brabantse Graven een 21-jarige man uit Cameroen in dorststaking... nadat zijn asielverzoek was afgewezen door de IND... Dat onthulden wij in Argos van 27 april. Op de dag van het cruciale kamerdebat over Dolmatov... ging de IND praten met de man... die op dat moment al enkele dagen in dorststaking was. Dorststakingen zijn extra gevaarlijk... omdat een dorststaker binnen enkele dagen kan overlijden. Volgens hoogleraar Vreemdelingenrecht Anton van Kalmthout... zat de IND met een groot probleem. zou natuurlijk... ...zalig zijn geweest als de man ook zou zijn komen te overlijden in die week. Dat heeft men denk ik ook absoluut willen voorkomen. Staatssecretaris Teven bestempelde het verhaal van de man uit Cameroen opeens als schrijnend... ...en maakte gebruik van zijn zogeheten discretionaire bevoegdheid. Hij verstrekte een verblijfsvergunning. Betrokkenen reageerden verbijsterd omdat het officiële beleid is om nooit toe te geven aan honger- of doorstakers. Dat kan immers een golf van honger- en doorstakingen tot gevolg hebben. Volgens staatssecretaris Teve heeft het verstrekken van deze verblijfsvergunning... dan ook niets te maken met de dorstaking... en al helemaal niet met de hachelijke politieke positie... waarin hij zichzelf op dat moment bevond. Dat vertelde hij in Pauw en Witteman. Iemand heeft, uh, die bezig was met een, uh, een doorstaking, iemand uit Cameroen, die heeft een verblijfsvergunning gekregen. Maar dat heeft niks te maken met het feit dat hij een honger heeft een doorstaking. Dat heeft te maken met iets anders in zijn dossier. Waarom ik moest zeggen, in eerste instantie is die verblijfsvergunning afgewezen. Maar ik heb nu besloten, discretionair, om die vergunning wel te geven. En dat had niets te maken met de manier, met de manier waarop hij zichzelf in het, in het nieuws had gebracht, namelijk met die doorstelling. Nee, dat had er niets mee te maken. Ik begrijp Over. overigens wel dat, dat, een, dat de indruk kan ontstaan als je dat twee of drie dagen na het debat doet rondom de heer Dolmaat, Dat die indruk heel logisch kan zijn. Dat ja. snap ik wel dat Nederland en politieke partijen zo denken. Nou, niet aan politieke partijen, dus ook deze mensen die hier nog staan. Ja, in nou, dat begrijp ik wel. Ik ja. begrijp wel dat die indruk ontstaat. Dat is, maar het is niet zo. Maar als er enkele dagen na een afwijzing van een vluchteling feiten naar boven komen die een verblijfsvergunning rechtvaardigen, waarom heeft de IND de vluchteling in eerste instantie dan afgewezen? Hoe zorgvuldig is de beoordeling dan geweest? Daar moet helderheid over komen, vindt hoogleraar Anton van Kalmthout. Waarschijnlijkheid is natuurlijk een grond uh, voor de discretionaire bevoegdheid om iemand uh, een vergunning te verlenen. Die kunt je alleen afvragen. En dat zegt dan vervolgens weer iets over die, uh, over die verkorte procedure. Dat als je wordt afgewezen in acht dagen en iemand gaat in doorstaking... en dan eens komt men erachter dat er een situatie van schrijnendheid is... ja, waarom heeft men dat dan niet in die periode van acht dagen ontdekt? Dan had die man had gewoon niet afgewezen mogen worden. U hoorde drie gevallen waarbij je vraagtekens kunt zetten... bij de kwaliteit van de beoordeling van het asielverhaal door de IND. Ik ga er zo over doorpraten met mijn gasten... Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer... met vreemdelingenadvocaat Mark Wijngaarden... en met Jasper Kuipers van Vluchtelingenwerk. U kunt dat gesprek trouwens ook zien via de webcam van Radio 1. En dat is www.radio1.nl. Maar meneer Kuipers... Voordat we dat doen, eerst even. Hoe zit die asielprocedure eigenlijk in elkaar? We hebben niet dagen de tijd, maar. <laughs> dat begrijp ik. Kunt u het uitleggen? Nou, we hebben in Nederland twee smaken: we hebben een korte en een lange procedure. Als mensen een relatief eenvoudig uh, asielverzoek hebben dan worden ze in acht dagen beoordeeld door de overheid of ze mogen blijven. Acht dagen? In acht dagen. En we hebben kunnen lezen in de, in de persverklaring van de IND deze week... dat uh, ruim uh, 60, 65 procent van de asielverzoeken in die acht dagen wordt afgedaan. Dat is uiterst kort. Uh, het overige deel van de verzoeken uh, wordt afgedaan in een, uh, in een lange procedure... En wat die, is lang? ...die enkele maanden kan duren. En is dat een goede procedure? Want er zijn in het verleden natuurlijk een heleboel andere pogingen gedaan. En heeft het veranderd. Ja, de grote kritiek op Nederlands asielbeleid was altijd, we hadden vroeger een ultrakorte procedure, 8, 48 uur. Nou, dat, daar was bijna niemand geschikt om in die procedure te behandelen. Dus 90% ging in de lange procedure. Door allerlei capaciteitsproblemen zag je dat mensen uh, maanden jarenlang in asielzoekerscentra verkeerden. Uh, nou, dat was geen goede zaak en het is dus versneld. Wij zeggen zelfs dat de snelheid nu wel wat ten koste gaat... van de zorgvuldigheid van die procedure, want acht dagen is vrij kort. Het zou weer langer mogen wat vluchtelingenwerk betreft. Het is, het is wat ons betreft echt aan, de, aan de ondergrens van wat zorgvuldigheid toelaat. En je ziet ook in Europa dat het een... Dat een we zien ook wat, wat men in Europa een accelerated procedure noemt. Dit is een accelerated procedure. En hoe lang zou het moeten zijn, die periode, in plaats van acht dagen? En enkele weken zou beter zijn. Meneer Brenningmeijer... Het moeilijkste is denk ik de rol van de IND-ambtenaar die de gesprekken moet voeren. Ook voor die ambtenaar zelf, maar ook voor de asielzoeker. Um, er is een eerste gehoor, maar dat gaat dan eigenlijk alleen over dingen als bent u met de KLM gekomen of met iemand anders. Het gaat vooral om het gesprek dat in uh, jargon het nader gehoor heet. Daarin moeten asielzoekers een vluchtverhaal doen en dan beslist die ambtenaar eigenlijk van jij erin, jij eruit. Gaat dat goed? Nou, in eerste plaats, we weten er niet zoveel van. We hebben uh, verhalen van advocaten die er wel bij aanwezig zijn. We krijgen ze nu dan ook verontrustende brieven van advocaten... over wat ze hebben waargenomen. Als ombudsman. Als ombudsman. Het uh, belangrijkste probleem is natuurlijk dat, dat het niet opgenomen wordt. Hè? Want je zou eigenlijk wensen dat dat soort... Wat gesprek... heeft u gezegd? Natuurlijk wordt dat niet opgenomen? Nee, dat wordt niet opgenomen. Dus eigenlijk zou het heel eenvoudig zijn. Als je er een, een recorder bij zet en je er een mp3'tje van maakt... dan, uh, dan kan de rechter later, de advocaat later... Iedereen kan later beluisteren wat er precies gebeurd is. Want het gaat natuurlijk niet om zomaar uh, dit is de waarheid. Het gaat om een constructie opgebouwd uit elementen die de hoorambtenaar uh, bevraagt. Hè. Dus die heeft de regie bij de bevraging. Die construeert daarbij, daaruit een, een beeld. En dan gaat het om iets, iets heel essentieels. En dat is namelijk de aannemelijkheid van het verhaal. Dat is het eerste waar het om gaat. Want de vluchteling zit natuurlijk altijd in bewijsnood. Je bent gevlucht en je hebt weinig bij je. Dus de, de aannemelijkheid is het belangrijkste punt. Maar als iemand uit die aannemelijkheid valt... Dan wordt het buitengewoon moeilijk om uh, te bewijzen dat. En bij die aannemelijkheid speelt. Uh, sp bij dat uit die aannemelijkheid vallen. speelt bijvoorbeeld of je uh, de juiste papieren op tafel weet te leggen. He, als oh, dat je is die vaak niet, niet hebt, zo natuurlijk. En dan, dan zeggen advocaten heel vaak. dan sta je al met 1-0 achter. Dan wordt het heel erg moeilijk om alsnog te bewijzen. Uh, dat, je, dat je dat de reden was voor jou om uh, als vluchteling te gelden. En die klachten die u als ombudsman, nationale ombudsman binnenkrijgt van advocaten. die gaan vaak over documentlozen die niet gegeloofd worden en, en, en dat het daarna nooit meer wordt rechtgezet. Ja, en dat speelt zeker een rol. Dat zijn wel zaken die weer voorgelegd kunnen worden aan de rechter. En als ombudsman uh, zwijg ik daar dan over. Maar uh, uit de signalen die ik zie, denk ik dat er wel een structureel probleem zit. En wat dat betreft zou ik ernaar willen streven dat de IND al die uh, gehoren gewoon opneemt. Maar hoe doen later... ze dat niet? Niks de hand nou ja, het is zo dat, dat advocaten dat zelfstandig niet mogen doen... uit veiligheidsoverwegingen. En de IND had uh, aangegeven, ja, technisch is het ingewikkeld. Nou, eerder heb ik dit gehad... Watterecorden laten meelopen... Ja. Dat is heel moeilijk. Ja, nee, dat is in de, zeker in deze tijd nu de techniek zo complex is... dat dat uh, bijna niet haalbaar is. Maar uh, ik heb het eerder meegemaakt bij politieverhoren... dat de politie ook het niet opnam. En daar is inmiddels voorzien in aanwezigheid van advocaten... en eventueel wel registratie. En ik zou er echt op aandringen... laat gewoon mensen meekijken en meeluisteren. Want... Vaak gaat het natuurlijk wel netjes. Hè? Daar moeten we ja. ook eerlijk in zijn. Heel vaak gaat het best netjes. Ja. Maar er zijn juist die, die moeilijke... Het is ook heel van. erg mensenwerk van de kant van die ambtenaren Precies. natuurlijk. Ja, als, ja. Ik dat, als ik dat mag aanvullen vanuit vluchtelingenwerk. Ja, uh, onze vrijwilligers worden vaak uitgenodigd door de advocaten... om bij die uh, gehoor aanwezig te zijn. Dat doen we niet bij alle gehoren, maar wel uh, uh, bij zoveel mogelijk... en zeker bij de meer spannende. En wij zien inderdaad dat, dat op dat punt van geloofwaardigheid... wanneer geloof je iemand, dat een, dat een, daar knelt het. En, uh, meneer Brengman, ik noem dat bewijsnood. Uh, meneer Spijkerboer had het zo net over het voordeel van de twijfel. Eigenlijk zou je, als je het hebt over bescherming, mensenlevens... dan moet je mensen het voordeel van de twijfel kunnen ginnen. Het Nederlandse systeem is zo ingericht dat mensen het nadeel van de twijfel krijgen. Als je geen papieren bij je hebt, dan moet je zelf... Dus buitengewoon sterk aannemelijk maken dat je bescherming nodig hebt, anders krijg je het niet. En is dat, dat anders dan andere landen? Dat is echt anders dan andere landen. We hebben in Nederland die gevraagde poktoets, positieve overtuigingskracht. Dat is uniek voor het Nederlandse stelsel. En dat maakt het zo frustrerend voor die asielzoeker die hier die beschermingsvraag neerlegt. Hm. Meneer Weingart, u leidt en, mij een van de advocaten die wel eens klagen over die IND. Ja, dat klopt. Ik heb onlangs nog geklaagd omdat er een heel gezin uit Syrië... Uh, werd gehoord, een moeder met uh, drie of vier dochters. En iedereen werd heel welwillend geïnterviewd en kreeg nauwelijks een kritische vraag, behalve de jongste dochter van 16, die werd op de grill gelegd. En daar heb ik inderdaad een klacht over ingediend. En werkte erg op de indruk zo van van nou is de zwakste schakel. Um, die gaan we eens even, die gaan we even flink aan trekken. Ja, en dat is een heel gevaarlijk moment. Mee? Dat is een heel gevaarlijk moment. Omdat, uh, eh, zeg, maar de, de, de, de, de, zeg maar, gezocht kan worden. Ik zeg niet dat iedere hoerambtenaar dat doet. Naar inconsistenties. Ja. Dan vragen ze gedetailleerde feiten. Die komen dan op tafel. Bijvoorbeeld, uh, wat was het huisnummer? Uh, en en wat, was het, uh, de, wat was de datum? En als we dan verschillen tevoorschijn komen, ook alleen in je eigen verhaal. Uh, en als ik zo gehoord zou worden, zou ik ook door de mond vallen, want daar ben ik heel slecht in. Hè, maar uh, dan hoorde dan Ik intensies... zou onmiddellijk worden uitgewezen als iemand zou vragen ja, van nee. waar ik geweest ben. En, en de inburgeringstoets uh, haal ik ook niet, dus het, is, het ziet er allemaal zwart voor mij, ja, uh, voor nee, mij uit in Nederland. We elkaar de hand schudden. <laughs> ja. We gaan samen op reis naar een ver heel land. ver land. <laughs> maar... Um, het, het, het trieste is dus dat, uh, dat dus de, de methodiek niet waarborgt dat men, uh, wat, wat, uh, wat vluchtelingenwerk noemt, het voordeel van de twijfel krijgt. Want het gaat echt erom dat je niet anders dan alleen maar aannemelijk hoeft te maken. Dat is dus niet, je hoeft het te bewijzen. Maar je kunt in het negatief in het schaduwgebied komen, zonder papieren. Maar ook als men zegt, dit is een zeg maar inconsistent, een leugenachtig verhaal, want dat wordt dan uh, verondersteld. Ja, heel, heel Was, vaak wordt het aan elkaar geknopt als, als je geen bewijzen hebt, dan is het niet aannemelijk gemaakt dat je wordt vervolgd. Dus uh, kun je eruit. Ja. Ja. En veel vluchtelingen kunnen, hebben het bewijs niet. Want een hele hoop landen waar de mensen vandaan komen... die geven echt geen dagvaardingen of oproepingen uit. Kijk naar Afghanistan. Hm. We gaan er zo over doorpraten. Maar ik wil eerst even in de huid van de ander kruipen. Namelijk de huid van de ind ambtenaar uh, ik, ik zei in het begin al... van we hebben de IND uitgenodigd. Uh, ze konden niemand vinden. Die dingen kunnen gebeuren. Maar een tijd geleden hebben we wel een lang gesprek in Argos gehad... met een uh, IND-ambtenaar... die aan de Universiteit Utrecht... een scriptie over zijn werk... en de ethische dilemma's van zijn werk... heeft uh, geschreven. Het gaat om Pieter van Rhenen. Hij, hij is zo iemand die tegenover de asielzoeker... in zo'n kamertje zit om dat verhaal te beoordelen. En ja... Over het probleem van die lacunes in het vluchtverhaal van sommige asielzoekers, zei hij dit. Ja, dat is een deel van mijn scriptie. Ik denk dat uh, het Europese recht meer uh, rekening houdt met de eigenaardigheden van het vluchtelingschap dan en Nederland. Dus, ja, dan, dan Nederland. En dat zit hem onder andere bijvoorbeeld op het uh, beschikbaar hebben van documenten en de afhankelijke positie waarin de asielzoeker zit. Ik denk dat Nederland. Wij zijn of, erg van heeft u betreft... papieren wel. Ja. En uh, ja, dat is ook wel gesanctioneerd door de Raad van State. Dat, dat is mijn conclusie. Dat zou hem harder zijn. Dat, dat, dat zou, uh, ja. En mijn punt is dat als wij als IND zo'n vluchtverhaal beoordelen... dan moeten we eigenlijk zo lang mogelijk de twijfel laten bestaan... zo lang mogelijk als ons uh, toegestaan is... De, de plussen en de minnen in een zaak beoordelen... en die op de weegschaal leggen. Niet te snel zeggen van um, één ding uh, spreekt tegen hem... Het zal wel niks meer zijn. En in mijn vraagstelling daar eigenlijk ook steeds weer negatieve dingen aan toevoegen. We moeten plussen en minnen genereren. En die tegen elkaar afwegen. Ja, dat was het pleidooi van Pieter van Reenen, zelf IND-ambtenaar... voor ja, minder negatieve benadering van die gehoor... En ja meer, meer de twijfel tot jezelf ja. toelaten. Ja. Alex, ben ik mee? Nou ja, dat is heel erg belangrijk. Want het Nederlands systeem brengt mee. dat na dat gehoor wordt er zeg maar zo'n soort procesverbaal opgemaakt. Dat is natuurlijk heel bepalend. Want de rechter doet het niet over. Dus het is niet zo dat de rechter met een open oor. het vluchtelingenverhaal beluistert. Nee, de rechter krijgt een dossier met daarin dat gehoor. en het oordeel van de IND. wat de, de rechter in beginsel uh, marginaal toetst. En als zo'n stuk er eenmaal ligt met een verhaal waarvan wordt gezegd... ja, dit is inconsistent, dus het is leugenachtig enzovoorts... en dan moet je het volledig zelf bewijzen. Ja, dan sta je ook bij de rechter uh, op 1-0 achterstand. Dus je zou, en dan neem ik even wat afstand van het Nederlands systeem... de vraag kunnen stellen of de rechter niet een totaal andere rol zou moeten vervullen. Bijvoorbeeld dat de rechter aanwezig is bij het horen. He, want dan krijg je een onmiddellijkheid. Dan krijgt de rechter ook echt een impressie van de zaak. Ja. En nu zit de rechter op enorme afstand en beoordeelt eigenlijk administratief. En dan zie je natuurlijk ook dat er heel weinig zaken gewonnen kunnen worden. Het wordt wel vol in dat kamertje van zo'n IND'er... Met, met iemand van vluchtelingenwerk en een advocaat erbij en een rechter. Nou ja, en die, die op, bandrecorder of, of die FP3-speler. <laughs> nou ja, het, is natuurlijk niet, het hoeft niet allemaal. Maar je, je moet wel een reële keuze maken en reële ruimte bieden... om. Uh, uh, om, om echt erachter te komen... en vooral ook die indruk te krijgen van uh, de aannemelijkheid van het verhaal. Meneer Bijga, we hoorden er net de staatssecretaris Steven... en dat zegt hij eigenlijk altijd in al die gevallen... Uh, zeggen, uh, ja, het is door de rechter getoetst... Het is bij de Hoge Raad geweest, bij de Raad van State geweest. Uh, het, het wekt steeds de indruk alsof het inderdaad heel veel procedures al heeft doorlopen. Uh, heel veel mensen naar hebben gekeken. En ja, dan is het een beetje flauw van een asielzoeker als hij toch nog in honger of doorstaking gaat. Ja, Hoe gaat die toetsing door de rechter? Werkt dat goed genoeg? Puur marginaal en nee, dat werkt niet goed genoeg. Voor 2001 maakte ik op zittingen mee dat rechters echt met een asielzoeker in gesprek gingen. Veel vragen stelden en zelf tot een overtuiging probeerden te komen van geloof ik dit verhaal of geloof ik dat niet. Net zoals strafrechters dat vandaag de dag nog steeds dagelijks doen. Um, daar kwamen soms hele verrassende dingen uit. Soms in het voordeel, maar soms ook in het nadeel van de vreemdeling. Van de asielzoeker vooral. Um, nu mag de rechter alleen marginaal toetsen. Dat is een uiteindelijk politieke keus geweest van de Raad van State... om dat er zo op te zetten, want dat staat niet in de wet... En de rechter mag nu alleen toetsen of de, of de IND iets redelijkerwijs vreemd of tegenstrijdig heeft mogen vinden. En dat is te dus weinig? Het zou meer inhoudelijke toetsing weer moeten worden? Het, het, vindt het, u? het, is nauwelijks, het zou veel inhoudelijker moeten zijn, ja. Eigen onderzoek, ja. De, de rechter mag nu niet zelf ja, eigen het. onderzoek plegen. En uh, dat is echt wat het verschil uitmaakt. En de Hoge Raad ook niet. Nee. En de Raad van State ook niet. Nee. Dus... Nee, nee, en, dat is en de heel Europees vreemd. Hof mag dat wel. Hè? Ja, van ja, het Europees Hof moet dat. Nee, en het is heel vreemd, want de Raad van State heeft gezegd... ja, de minister uh, of de IND is deskundig. Dat is de rechter niet. Dus de IND bepaalt wat de waarheid is. Terwijl tegelijkertijd strafrechters elke dag nog... aan de hand van verhalen zelf zitten te beoordelen wat de waarheid is. En ik zie het verschil niet zo. Zullen we even gaan naar de casus van Alexander Dolmatov... Ja? Uw, uw cliënt, of overleden... Uh, daar is na natuurlijk heel veel uh, over bekend. Ook sinds dat uh, grote kamerdebat dat er over is geweest. Maar laten we het even toespitsen op uh, het gehoor. Hoe heeft de IND daarin geopereerd in die zaak? Um, nou, in die zaak was het... Uh, Alexander Dolmatov was niet slecht of ongedocumenteerd. Alexander was buitengewoon goed gedo uh, gedocumenteerd. En kon alles wat hij zei zo'n beetje staven. Um, uh, er waren twee dingen die hij niet kon bewijzen. Dat ging om contacten met uh, de geheime dienst en om contacten met politieagenten. En die werden in twijfel getrokken. Uh, uiteindelijk uh, werd wel zo'n beetje alles wat hij zei geloofd. Maar ging het bij Alexander uh, op iets heel anders mis. Dat is namelijk de inschatting van de risico's bij terugkeer. Ja, want in het Kamerdebat viel die uh, term van... Nou, IND dacht dat hij in Rusland misschien... 12,60 euro poeten zou krijgen ja. en dat was het wel. Ja, de BND had uh, totaal gemist en wilde ook niet geloven... want we hebben het wel degelijk aangevoerd... dat uh, de demonstratie op Balotnaya-plein op 6 mei vorig jaar... een keerpunt is geweest in de, de Russisch beleid ten aanzien van de oppositie. Er zitten nu nog steeds mensen in voorlopige hechtenis voor die demonstratie. Ja, in de zaak Dolmatov is de rechter er al helemaal niet aan nee. te pas komen... omdat Dolmatov inmiddels zelfmoord had gepleegd. Maar had, had het iets kunnen uitmaken, dat pleidooi dat u daarnet hield... voor inhoudelijke toetsing door de rechter? Nee, het had bij Alexander niet geholpen omdat zijn verhaal werd geloofd. Nee. Het, het zit hier meer in het hè? Hoe, Nederland is vaak wat, de Nederlandse Nederland is vaak wat naïef... over het inschatten van de veiligheidssituatie in andere landen. Wij, uh, als een van, de Europese, een van de eerste Europese landen... vinden we bijvoorbeeld Somalië, een land waar burgeroorlog heerst... veilig genoeg om mensen naar terug te sturen. Uh, uh, Rusland zijn we vrij naïef om te, de, de risico's... ook de, uh, in China, Oeigoerse uh, minderheden die daar vervolgd worden... vinden we allemaal... Uh, uh, uh, prima om mensen naar terug te sturen. Dus daar zit me, zeg maar, uh, meer de, de, de politieke keuze. Ik zit een beetje bij buitenlandse zaken en beoordelingen. Buitenlandse zaken en ook bij het ministerie van Veiligheid en Justitie... die de inschatting maken van de risico's. Hè, en, en de opdracht meegeven aan die idee... hoe zij dat uh, landenbeleid moeten uh, interpreteren. En dit is dus eigenlijk een vertaling van uh, strenge Trelling rechtvaardigen. Mee. Dat strenge, dat zit hem er dus in dat, dat allerlei onderwerpen waar, waar je op een reële manier mee om moet gaan, uiterst restrictief worden beoordeeld. En wij hebben destijds ook een onderzoek ingesteld... naar die ambtsberichten van buitenlandse zaken bijvoorbeeld. Ja, er valt bijna geen vinger achter te krijgen. En eh, dan zie je dus dat, dat hele groepen ook in de problemen kunnen komen... zoals nu bijvoorbeeld de demonstranten in, in, in Rusland. Nou ja, en dat, dat is inderdaad een probleem. Omdat het dus hele zware zaken zijn. Hè? Het gaat niet om zomaar iets. Hè? Want op het moment dat je zegt 12 euro of 65 boeten... dan zeg je, ja, dat is, dat is ridicuul. Maar het gaat om iets veel en veel belangrijkers. We komen aan het slotrondje. Uh, als u alle drie nou een korte wens mag doen van... Ik, ik zou willen dat dit in elk geval wordt verbeterd. Bij uh, ja, die hele keten. Bij de hele vreemdelingendetentie en beoordeling van vreemdelingen. Wat zou uw lievelingswens zijn, meneer Bengaarde? Die is tweevoudig. Ik heb er al altijd meerdere. Uh, afschaffing van de poktoets. Ik vind dat een asielverhaal altijd integraal moet worden beoordeeld. En uh, niet mag sneuvelen op één tegenstrijdigheid. Of één ding wat een individuele ambtenaar misschien. De poktoets. Positieve overtuigingskracht. Oh, sorry. Een begrijpelijk Nederlands. Ook als iemand geen documenten heeft, moet je naar het hele verhaal kijken... en, en niet één tegenstrijdigheid, één bevreemdingwekkend feitje gebruiken om het af te wijzen. En de marginale toetsing uh, door de rechter, die moet eraf. Dat moet een integrale toetsing worden. Meneer Kuipers, wat zouden uw lievelingswensen zijn? Ik ben blij dat meneer Wijngaard deze al noemde, dus dan kan ik al anderen noemen. Nou, ik zou toch detine detineren, en zeker detineren van asielzoekers aan de grens... Uh, is echt een, uh, een, een, een punt wat tegen de mensenrechten indruist. Uh, dat is wat mij betreft. En die geloofwaardigheid draait draai de bewijslast om. Uh, zorg dat de overheid de verantwoordelijkheid krijgt... om aan te tonen dat mensen geen bescherming nodig hebben. Alex ik mij hier als ja. laatste. Nou, de, Aanvullend alleen, uh, neem nou maar die gehoren van vluchtelingen. Neem dat nou maar gewoon op, zodat iedereen kan meeluisteren. Dat zou echt heel veel uitmaken. Ja. Mag ik u alle drie bedanken voor... Uw bijdrage Graag aan deze discussie. En aangeschoven inmiddels is Mark Josten. Hij is van Argos TV. En die beginnen maandag aanstaande weer... aan een nieuwe serie afleveringen over het onderwerp Medialogica. En ik heb het je geloof ik al drie keer gevraagd, Mark. Maar wil je nog even uitleggen wat de term Medialogica inhoudt? Ja, uh, dat houdt dat houd kort en goed in dat wij gaan onderzoeken... wat uh, er in het, uh, in het circuit van de media... dus in het circuit van de publieke opinie gebeurt... Wat doen journalisten? Wat doen beleidsmakers, politici, lobbyisten? Wat doet dat hele circuit samen? Wat voor beelden werpen ze in het, uh, in het publiek? En kloppen die beelden? Dat zoeken we uit. Dat is meer dialogica. Ik kan me van uh, vorig jaar nog een paar hele mooie voorbeelden herinneringen. Bijvoorbeeld die uh, Marokkanerellen in Gouda... die geen Marokkanerellen in Gouda bleken het zijn geweest... maar uiteindelijk de gemeente Gouda wel heel veel geld hebben opgeleverd... om Marokkanerellen in Gouda, mochten ze zich ooit voordoen, te bestrijden. Met welke voorbeelden komen jullie dit jaar? Nou, laat ik met het oog op de tijd met uh, onze, uh, onze openingsuitzending beginnen. Die gaat over de zaak Marianne Vaartstra die zal veel mensen nog helder voor de geest staan. Die zaak, als je hem goed reconstrueert... die heeft misschien nog wat absurdere trekken dan de zaak Gouda. Want ook hierbij zie je, uiteindelijk is in deze zaak... de moord, of de hoogstwaarschijnlijke moordenaar, die is aangehouden. Maar wat er in die zaak in die 14 jaar gebeurd is, dat is fascinerend. Dat staat voor twee belangrijke dingen. Het staat één voor... Een periode waarin opeens de meningen, de onderbuik sterker is gaan tellen dan de feiten. Wat je eigenlijk in 2001 en 11 september met de opkomst van Fortuyn zag. Maar dit is een zaak uit 1999. En toen schreef de toen nog columnist, Elsevier columnist Pim Fortuyn... Vriezen snijden geen kelen door. En dat, dat echo dat heeft jarenlang geklonken. Daar is het symbool één van. En het is nog één. Van iets anders ook... Een heel en uiteindelijk een, bleek er toch één Friese te zijn die wel het kelen doorgesneden. Wel degelijk een Friese zijn die de kelen had doorgesneden. En er bleek in het verleden ook wel veel meer Friese te zijn geweest... die ook kelen hadden doorgesneden. Dus, nou ja, goed. Het tweede, waar het ook heel erg voor staat... Um, en dan komen we eigenlijk ook op, op, op, op dat punt... wat net met die, met die, met die bandopnames van asielzoekers speelt. Wat je hier ziet, omdat die onderbuik zo ontzettend speelde in deze zaak... justitie zat echt met handen in het haar. Wat moeten we tegen die stroom? Ze zijn zelf enorme fouten gaan maken. Ze zijn mensen gaan aanhouden ten onrecht. En toen is het eindelijk DNA-onderzoek... waar je toch van moet zeggen dat is qua privacy niet de, de, de top... dat heeft moeten aantonen wie het echt was. Dus, mes op de keel in die zaak, als je het mes op de keel krijgt... Oh. Waar, waar kies je op een bepaald moment voor? Kies je voor de onderbuik of kies je voor DNA-onderzoek? Nou, jij mag het kiezen, Max. Nou, maar ja. ik koos eerst voor de onderbuik, in dat geval ja. in Friesland. Uh, hoe laat? Uh, het, het is 11 uur. uur. 11 uur, Nederland 2. Maandagavond, dankjewel, ja. Mark Joste. Dit was Argos... Eh, nog even, misschien heeft u gehoord of gelezen... dat we van de zendercoördinator weg moeten van dit tijdstip. Daar is inderdaad iets van waar, maar voorlopig is dat nog niet het geval. Voorlopig kunt u Argos in elk geval nog horen. Gewoon op dit tijdstip, zaterdagmiddag, na het nieuws van 12 uur. Straks trots in Bedrijf, met onder meer Hans Biesheuvel... hij is voorzitter van Midden- en Kleinbedrijf Nederland. En dan gaat het over de banken die de kraan naar het bedrijfsleven... maar niet open willen zetten. Ik spreek u graag volgende week. Goed weekend. Lekker. Ja. Show. Het laatste autonieuws. Uh, laat ik maar gewoon even iets pakken. Rijden met de Porsche KMNS. Weet je nog wie erin reed? Te gast, voormalig BMW Nederlandsbaas Arjen de Jong. Dat zou zomaar kunnen. En Carlo en Bas in de studio. We gaan doorvragen. doorvragen. We gaan steggelen, mannen. Zometeen, twee uur. Ja. De Tros Auto Show. Nee, auto. Wat, ja, niet auto. Het is een Audi en auto. Auto vinden wij lelijk. Oké, okay, oké. Okay. De Tros Auto Show. Precies. Op Radio 1.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 Inhibin is vrij verkrijgbaar bij de apotheek. Lees voor het kopen van Inhibin de aanwijzingen op de verpakking. Multiple sclerose treft vooral jonge mensen in de bloei van hun leven. Stichting MS Research financiert wetenschappelijk onderzoek... naar deze zenuwslopende ziekte. Ik ben Rijn de Verhaalte, 38 jaar, muzikant en heb sinds 7 jaar MS. Ik vraag me dingen af, ben onzeker over het feit... Of ik door mijn ziekte straks nog wel muziek kan maken. Onderzoek geeft me hoop op een betere toekomst. Help me. SMS nu. De letters. MS na 4333. MS na 4333. Steun het onderzoek en doneer 3 euro. Hartelijk dank. Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl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 Dit is Radio 1.